Marjon Koekoek met het NOS Journaal. Deze banken moeten hun kapitaalpositie versterken met 106 miljard euro in totaal. Dat is het gevolg van de nieuwe eisen die de Europese regeringsleiders aan de banken stellen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% in kas hebben van wat ze uitlenen. Nu is dat 4%. De nieuwe eis heeft voor Nederlandse banken geen gevolgen, want ze voldoen al aan die eis. De Griekse banken komen 30 miljard tekort, gevolgd door Spaanse banken met 26 miljard, de Italiaanse met 15 miljard en de Franse banken met 8 miljard. De banken moeten eerst kijken of ze op de kapitaalmarkt extra kunnen lenen. Lukt dat niet, dan moeten ze bij hun eigen regering aankloppen. In het uiterste geval kunnen ze een beroep doen op het Europese noodfonds.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 Een belangrijke taak van Silva als minister was toezicht houden op de voorbereidingen voor het WK voetbal in 2014 en de Olympische Spelen in 2016. Brazilië heeft nog geen opvolger benoemd. Bij Ajax is een breuk ontstaan tussen Johan Cruijff en de andere leden van de Raad van Commissarissen. De aanleiding daarvoor is het afketsen van de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur.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 Ever could be sweeter than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 Ik leid me zien op Google wat je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 Ik lijk misschien maar goed cool, doordat je weet wat ik nu voel. Jij klinkt als muziek, dus laat je zien wat ik bedoel. Ik neem je mee, ey, er, ey. Ik neem je mee hey, hey, hey, hey. Ik neem je mee, ey, er, ey. Ik neem je mee, er, er, ey. Ze denken dat ik niet bezig ben. Geen gevoelens heb voor mij, terwijl ik nu alleen maar denk, ah. wat zij is in mijn wereld, zeg ja, maar.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 Van Zandvoort. I am